de wet is een schaduw hoe vindt u dat dat zeggen de meeste christenen over nou hervormd, geïnformeerd, pinkster of uh, charismatisch ben. Allemaal zeggen ze, de wet is een schaduw. Maar het woordje wet is daar niet goed. Hij is wel goed, maar eigenlijk zou er iets tussen moeten. En dadelijk zul je zeggen, oh ja, nou snap ik het. Maar omdat mensen vaak alleen maar iets lezen en dan een standpunt innemen... maar niet snappen hoe het in zijn verband staat of waar het dan werkelijk over gaat... En Paulus gaat er gewoon van uit dat als wij dat lezen, dan hebben we ook kennis van Torah, van profeten. En dan kunnen we die verbindingen leggen. Nou, dat is de bedoeling voor vandaag. Tot we aardig wat verbindingen gaan leggen. De wet is een schaduw. Daar gaat u meer horen. En ik begin bij hoofdstuk 9, de laatste twee versen van Hebreeën. En daar staat geschreven. En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Amen. Want het is zo. Het is maar één zinnetje. Maar zo is het beschikt, lieve mensen. Het is de mensen beschikt... eenmaal te sterven... en daarna het oordeel. Daar kunnen we niets van afdoen. Dat brengt ons niet zonder hoop natuurlijk. Want de dingen die staan geschreven... opdat we een les gaan leren vandaag. Moet je luisteren. Zo zal... Dat is een nadrukkelijk woord. Zal en zullen. Dat zijn de sterkste woorden waar je op moet letten. Zal. Zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft, om veler zonden op zich te nemen, ten tweede malen zonder zonde aanschouwd worden door hen, die hem, Yeshua, tot hun heil verwachten. Het is echt een zin van Paulus hoor. Dan moet er moeten komma's tussen, het tussenzinnen zitten ertussen. Het is vervelend lezen, maar we moeten er toch mee klaarkomen. Het is de mens beschikt om één keer te sterven en dan het oordeel. Zo zal ook Christus, nadat hij eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, komt hij voor een tweede maal. Hij is natuurlijk al een eerste maal geweest. Was hij toen met zonde beladen of was hij zonder zonde? Zonder zonde, want hij was rechtvaardig. Niemand is zo rechtvaardig als onze Heer Yeshua en hij heeft niet gezondigd. Hij is de mensen gelijk geworden uitgenomen de zonde. Hij is een rechtvaardiger. Ook de reden waarom zijn vader hem uit het graf heeft opgewekt. Zo zal Christus nadat hij zich eenmaal geofferd heeft... Om vele zonden op zich te nemen. Ten tweede malen zonder zonde aanschouwd worden door hen. Dat zijn wij. Die hem tot hun heil verwachten. Dus wij gaan hem zien. Voor de tweede keer dan. Zonder zonde. Want er is geen zonde op onze Heer. Dus voor de eerste maal was hij zo. En dat is hij nog steeds. We gaan het zien. Het is alleen nog maar de start. hè? Luister goed. We gaan naar hoofdstuk 10, het eerste vers. Wat staat er geschreven? Want daar de wet, en daar heb ik even dat sterretje erbij gezet, want dat had er tussen gemoeten. Want daar de wet der offeranden, want je kan natuurlijk niet zeggen tot de wet. En bijvoorbeeld het deel van de wet waarin de tien geboden staan, waar Gods instructies gewoon staan, alsof dat weggeveegd wordt, dat gaat helemaal niet. En de wet de tien geboden bijvoorbeeld is geen schaduwwet. Dat is gewoon, doe dat en leef. leef. Het handelen in overeenstemming met de geboden van God, dat is leven. Het niet doen, dat is dood. Het is een vreugde om de geboden van God te kennen. Want in het doen van de geboden is het heil. Echt waar. Want daar de wet, en dan tussen haakjes, der offeranden En dan komt er weer zo'n woord. Slechts een schaduw heeft... Dat hele woordje slechts, dat staat helemaal niet in de grond al. Het is niet slechts een schaduw. Nee, het is een schaduw. Dus de wet der offeranden is niet slechts. Nee, de wet der offeranden is een schaduw. En als er een schaduw is, is er ook iets wat werkelijkheid is, wat die schaduw geeft. Je kan nooit een schaduw hebben van iets wat er niet is. Dus er moet een gebouw staan, wilde zon, schaduw werpen, aan de zijkant van het gebouw. Dan zeg je, hé hey, die schaduw, waar komt die nou vandaan? Dan denk je, gut nog aan toe, dat is een gebouw. En zo ligt het ook met de wet der veranderen. De schaduwen. Daar dan de wet der veranderen een schaduw heeft der toekomende goederen. Niet de gestalte van die dingen zelf, want die schaduw van die flat is niet die vlet zelf He? houd hem vast niet de gestalte van die dingen zelf is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden die onafgebroken gebracht worden degene die toetreden te volmaken weer zo'n lange zin vind je ook niet, moet je eens kijken wat een komma's erin zitten allemaal tussenzinnen nog een keer lezen want het moet vallen de wet der offeranden is een schaduw van toekomstige goederen, maar niet de gestalte van die goederen zelf. Ze is nimmer in staat om ieder jaar dezelfde offerander die onafgebroken gebracht worden, degene die toetreden, te volmaken. Dus die wet van die offeranden zal degene die daarmee bezig gaat, wat staat er onderin, niet in staat zijn de mensen te volmaken. Terwijl je toch zegt, ja maar God heeft toch al die offeranden gegeven, juist om die mens iets te offeren te geven, zijn zonde te beleiden en uit de hand van God vergeving te ontvangen. Ja, dat principe blijft wel. Het blijft overeind, echt waar. Maar het is niet in staat om de mens die ertoe toetreedt te volmaken. Dus het brengen van die offers zal die mens niet volmaken. Hij was hooguit zijn schuld wordt overgedragen. Maar dat volmaken is een weg waar je zelf mee bezig moet gaan. Naarmate dat je de waarheid hoort tegenover de leugen die je geleerd hebt. Zeg je, ja maar dat is waarheid. Dan doe je een stap naar de andere kant en zeg je, dat is de weg die gaat. En zo ga je de weg van de rechtvaardige volmaken. Wie van ons is de rechtvaardig? Niemand, zegt Paulus. Nee, God heeft op het grond van de offeranden van Yeshua rechtvaardig verklaard. Die moet je goed onthouden. Wij zijn het niet. Maar hij heeft ons rechtvaardig verklaard. Daarom zegt Paulus later ook tegen de gemeente: dan schrijft hij aan de rechtvaardigen in Amsterdam bijvoorbeeld. En dat bedoelt hij ons. Want God heeft ons rechtvaardig verklaard en wij zien elkaar ook als rechtvaardigen. Wij willen met elkaar toch ook helemaal niet meer een zondig leven leiden. En zou er iemand over de schreef gaan en zeggen: hé hey broer, kom eens hier. Terwijl niemand het ziet, hè? Kom hier, kom, kom Het gaat een beetje moeilijk met je, hè? Het wil niet zeggen dat wij foutloze mensen zijn... maar we zijn mensen die verklaard zijn rechtvaardiger te zijn... op grond van ons geloof in Yeshua. En zijn rechtvaardigheid wordt ons door genade toegerekend. En dan zeggen we, dank u wel dat u me rechtvaardig verklaart. Het is een geloofzaak. Wij leven allemaal door geloof en niet door aanschouwen. Ze is dus nimmer in staat om elk jaar dezelfde offeranden... die onafgebroken gebracht worden degene die toetreden te vermaken dat gaat niet luister immers moet je echt goed nadenken zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn doordat degene die de dienst verrichten na eenmaal gereinigd te zijn helemaal geen besef van zonde meer hadden dus als die offerand echt zou doen dan zou het over zijn hoef je nooit meer over ze te brengen. Dan ben je in één keer... rein, rechtvaardig, hoe je het ook noemen wil. Anders zou het offeren daarvan niet opgehouden zijn... doordat degenen die de dienst verrichten... na één keer gereinigd te zijn... geen allerlei besef... van zonde meer hadden. Heeft u nog besef van zonde? Ja, inderdaad. Het doet pijn. He? Wij hebben nog steeds besef van zonde. Ook al zijn we rein verklaard door het bloed van onze Heer. Ook al hebben we getracht naar zijn Torah te leven. Ja, dat is een perfecte levenswijze en dat is een levenswijze dat is pas leven we gaan talelijk nog veel verder komen doch zegt hij door die offeranden het gaat dus over de wet der offeranden dat wet der offeranden dat sterretje is dus een schaduw doch door die offeranden werd ieder jaar de zonde in gedachtenis gebracht ja dat is pijnlijk als wij zonde gedaan hebben en iemand komt het eind van het jaar en zegt, hé hey, hey, hey. en weet je nog, toen in januari, februari, je hebt het zelfs drie keer gedaan. Maar toch wordt aan het eind van het jaar, welke dag is dat? Eind van het Bijbelse jaar? Grote verzoendag. Dan worden de zonden weer in herinnering gebracht. We lezen dat dan ook via de liturgie die we hebben. En dan bedenken we ons in welk kwaad we ons nog bewogen hebben. We beleiden dan onze zonden. En omdat we weten dat onze hoge priester in de hemel dan ingegaan is in het allerheiligste. Als die dan weer naar buiten komt, dan is de feest. Al onze zonden en schuld is weggedaan. Maar dat is pas bij Grote Verzoendag. Let goed op dat je er bent met Grote Verzoendag. Door die offeranden werd ieder jaar de zonde in gedachtenis gebracht. Want het is onmogelijk, ik heb er maar streepjes onder gezet. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en blokken de zonde zou wegnemen. Amen? amen? Mag ik rustig zeggen amen? Want soms denk je het wel. Maar het is niet waar. We zijn door een heleboel terreinen misleid geworden in ons traditionele christendom. Het is onmogelijk dat bloed van stieren en bokken zonde zou wegnemen, ja, daarom zegt hij in de tekst is dit Yeshua. Je moet altijd nagaan over wie hebt hij het. Want een andere keer kan hij ook Abba Yahweh zijn. Het ligt er maar aan over wie hij praat. Dus je moet altijd lezen, de context lezen. En als het een citaat is kijken, waar komt het vandaan? Uit een psalm, uit een profeet. En daar kun je precies zien of hij het over de Messias heeft of over Abba Yahweh. Daarom zegt Yeshua bij zijn komst in de wereld. Slachtoffer en offergave hebt gij, Abba Yahweh, niet gewild. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. Zo, dat lijkt wel een nieuwe openbaring. God heeft het helemaal niet gewild. Slachtoffers en offergaven. Vind je dat niet vreemd? Hij heeft zelf de wet via Mozes gegeven. Maar God die wil ze eigenlijk niet. Wat zou die wel willen? Gewoon onze gehoorzaamheid. Hij baalt ervan als we overtreden. Oké, okay, ik heb er een weg voor. Uh, bewandel die weg. Maar dat wil ik, dat je in gehoorzaamheid wandelt, echt een zoon van God en een dochter van God bent. Dat je een echte navolger bent van Yeshua, want het kan. Je kunt Yeshua navolgen. Zijn discipel zijn, zijn leerling zijn en zeggen, zo wil ik leven. Dat is een zaak die door de geest van God in ons tot stand gebracht wordt. Wij vinden het helemaal niet leuk zelfs niet een leugentje te vertellen voor best veel. Dan heb je al pijn in je buik. En als niemand het ziet. Toch vader, dat had eigenlijk niet gemoeten. Ik heb er spijt van. En dan kun je het gelukkig weer zoenen met vader. En zitten nou knoop, ga je gang, gaan weer verder. Sta op. Dat zouden wij tegen ons kind ook zeggen. Yeshua die zegt bij zijn komst in de wereld. Slachtoffer en offergave hebt gij, Yahweh, niet gewild. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. Hij maakt het nog sterker. In brandoffers en zondeoffers hebt Gij, Abba Yahweh, geen welbehagen gehad, helemaal niet. Die lucht is ook niet te ruiken van brandoffers. Ook onze zonde is niet te ruiken. Ja, vies. Er is een lucht, een reuk die voor God's aangezicht komt, en die komt van kruiden, weet je wel? Op het reukwerk. En dat is het symbool voor de gebeden van de heiligen. Zoals we met vader spreken. Dat komt hem als reuk in de neus. Als wij bidden en onze reuk van onze gebeden komt omhoog. dan zegt vader: Hé, hé, hé, Gabriel, wie is er bezig? Hoe zit die vader die? Daar zo, in Amsterdam. Oké, okay, ga hem zegenen, gaat hem zegenen. Daar ligt, aan de verbinding met God ligt onze zegeningen, onze groei, de bouw van onze innerlijke mens. Maar al die brandoffers en zondoffers hebt Gij, Abba Yahweh, geen welbehagen gehad. Hij heeft welbehagen in u als hij in gezondheid en in vrede en in gehoorzaamheid wandelt. Daar heeft hij behagen in. Moet je luisteren, er staat in psalm 50 een paar mooie uitspraken. Vers 13 tot 17. Daar zegt God door de psalmist... Eet ik soms stierenvlees of drink ik bokkenbloed? Hé, hey, staat in de persoon maar. Eet ik soms stierenvlees of bokkenbloed? Echt niet waar, God eet geen vlees. Hij is geest. Offer God lof en betaal de allerhoogste jouw gelofte. Vader, ik wil in uw wegen wandelen zoals u het vraagt. Doe het dan. En gaan niet langs de kantjes lopen, ze nu dan eroverheen als niemand het ziet en dan we terug als de anderen kijken, weet je wel, dat zit een beetje in de mens, maar een beetje in mij ook hoor eerlijk gezegd, He? maar het is, een, het is een proces waar we mee bezig zijn, offer God je lof en betaal de alle hoogste je gelofte roep mij Abba Yahweh aan ten dagen van je benauwdheid ik Abba Yahweh zal je redden en je zal mij Abba Yahweh eren Sela, rust. Even rusten, Nou, ja. Sela, even rusten. Even je stem inhouden. Dat is wat je moet nadenken. Roep mij in de dagen van je benauwdheid. Ik zal, daar komt hij weer, je redden en gij zult mij eren. Nou, maar zet hij tot de goddeloze, zegt God, even wachten. Wat zijn ook weer goddeloze Zit hier een goddeloze tussen ons? Dan kan ik het tenminste zeggen. Zijn goddelozen de mensen in de wereld? Dat zou je denken. De mensen die het Torah kennen en onderwezen zijn. En die willens en wetens van de zonde gaan genieten, dat zijn goddelozen. Want ze kennen de wil van God en ze doen het andere. Dus hij praat over het eigen volk van Israël. Die kende Torah, die kende de profeten, die kende Mozes, ze waren onderwezen van jongs af aan. En ze komen in de synagoge en elke Shabbat horen ze het woord. Nog een keer. Roep mij aan ten dagen van je benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Maar tot de goddelozen van mijn volk, die de weg kennen maar het niet doen, zegt God. Wat hebt gij mijn ...inzettingen op te tellen... ...en neem mijn verbond in uw mond... ...wat dat doen ze? Vele christenen doen dat ook... ...ja, maar dat is de wet voor God... ...en jullie stelen en jullie liegen... ...en elkaar liefhebben... ...en met liefhebben pakken ze alle andere geboden in... ...maar ze kunnen toch... op een goddeloze wijze handelen... Tot de goddeloze die de Torah, die het woord van God kent, zegt God. Wat heb je nou toch mijn inzetting om op te tellen? Dit en dat en zo en zo. En neemt mijn verbond in uw mond, je weet het wel te vertellen. Hoewel gij de tucht haat en mijn woorden achter u werpt. Dit is verschrikkelijk. Je leest het wel even zo in een drie, vier, vijf versjes. Maar het is schitterend als je de psalmen doorleest. En je verplaatst jezelf in die psalm. Dit is David. En de andere keer is het weer een andere psalmist. Maar ze schrijven diep vanuit hun ervaring met God hoe ze zich voelen. He, wij lezen liever jubelpsalmen, wel nee, lekker allemaal. Maar je moet je dus niet lekker voelen van een jubelpsalm. Je moet je lekker in je vel voelen en een jubelpsalm gaan zingen. He, tot je in een goede verhouding met de hemelse vader staat. Maar de tucht die haten ze en zijn woorden werpen ze achter hem. Ga maar gauw weg doen. He. Oh, er komt er nog eentje. Er is nog eentje in psalm 40. Zo kan je doorgaan, want als je door blijft zoeken in die psalmen... dan verwijzen ze ook weer naar elkaar... en dan zit je de hele dag psalmen te lezen. En dan ga je jubelend naar buiten. Want je krijgt inzicht. God die zegt, net als ik hier al gezegd heb in vers 5... in slachtoffers en spijsoffers heb Gij geen behagen. Van wie is die psalm eigenlijk? Was het niet besteld? David? zoon van David? Hij weet het heel goed. Vader zegt hij, slachtoffers en spijsoffers heb je geen behagen. Dat heeft Paulus dus ook gezegd. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Hé, hey, Shema, horen met je oren en? Ah, dus hij heeft Shema geleerd. Hij heeft gehoord, hij heeft het ja opgezegd en hij is het gaan doen. Shema, Israël, Adonai, Elohenu, Adonai en Gad. En hij is de enige. Nou zegt hij, toen zei de ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Wie is nou deze ik? David, de psalmist, spreekt en zingt in een profetische gave. Dus in de woorden van David zien we ook Messiach. Kijk, David maakt fouten. Maar hij doet ook goede dingen. Hij is door de geest van God geïnspireerd en zijn woorden die gaan verder dan dat hij spreekt. Zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Nou, dat slaat eigenlijk eerst op David, want dat is ook bij hem tot geboorte gekomen. Maar hij ziet ook uit naar Yeshua, de Messias die komende is, want die haalt die woorden ook aan. Ik heb lust om uw wil te doen. Mijn God. Durf je, je naam in te vullen? Zeg je eigen naam erin. Ik heb lust om uw wil te doen. Mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. En je mag dat wet rustig vertalen met onderwijzing. Want het is puur onderwijzing. Alles wat God zegt is gewoon wet. Want hij ligt niet. Net als thuis moeders wil is. Wet. Ja. Luister er maar naar. Dan is er geen probleem. Vaderswil is wet. Het is een lust. Als je dus wederom geboren bent, dan is het een lust om de wil te doen. Mijn God, uw wet is in mijn binnenste. Dit is een vooruitkijkje weer op Yeshua, de Messias. Schitterend. Goed. Hij had in brandoffers en zondoffers, heeft Abba Yahweh geen welbare mensen. Hij zie je liever niet komen met je schuld en met je branden. Wees gehoorzaam, dan hoeft heel dat ritueel niet. Hebreeën 10 vers 7. Toen zei ik: We kijken weer te verder, hè? We hebben het van David, maar het gaat over Messiach. Toen zei ik: Dat is Messiach. Zie, hier ben ik, Messiach. In de boekrol staat voor mij de Messiach, geschreven. Om uw wil, o God, dat is Yahweh. te doen. Dus wie is de God van Yeshua? Ja. Zegt hij toch duidelijk hier. hè? Heel mooi is dat. hè? In de boekrol staat van mij geschreven. Om uw wil. O God. Dat is Yahweh. Te doen. Yeshua doet niet zijn eigen wil. Hij is volkomen verbonden met zijn vader. En hij handelt naar vaders wil. Zo handelt hij. En dat is leven. Ook voor ons. Nou, nog een keer. In de aanheft, dus in het begin, zegt hij, het gaat dus om David, doorkijk je naar Messias. In de aanheft zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondeoffers hebt gij, Yahweh, niet gewild. Nog daarin wel behagen gehad, hoewel zij, dat is de wet der offerander, gebracht worden. Die slachtoffers en die brandtoffers moesten gebracht worden. Maar eigenlijk is dat niet het behagen van God. Dat moet je vasthouden. Het moet wel gebeuren, maar dat is als er een noodsituatie is en je hebt spijt. Dan kan het in werking treden. Dan is het een genade van God tot hij dat heeft gegeven. Genade komt niet alleen in het Nieuwe Testament voor. Genade is al gaande vanaf Adam en Eva. Genade is de boodschap van het woord van God. En dat is de inzicht te krijgen in het Koninkrijk van God. Want Adam en Eva hebben ook moeten beseffen dat het van God genade was. Tot die hebben gezegd, jullie zullen sterven. Dat moest wel, met dat zondige natuur die er hadden, vanwege de zonde. Maar er is ook een opstanding uit de dood. En dat zou door Messias komen. Dus al Adam en Eva hebben al in het geloof uitgekeken naar die dag dat als ze gestorven zouden zijn, opgewekt zouden worden uit het graf. De basis van het evangelie van het koninkrijk van God is de opstanding uit de dood. Onthoud hem goed. Wat was ook weer het getuigenis van Messias, van Yeshua? Het gaat over het koninkrijk van God. Het evangelie van het koninkrijk van God, dat is wat Yeshua te melden had. Het heeft niets te maken met je redding of met dit of dat. Het evangelie, dus de blijde boodschap van Yeshua, is het koninkrijk van God. Daar moeten we onze neuzen op gericht worden. En hij leidt ons daar naartoe. Slachtoffers en offergaven. Brandoffers en zonder. Gij hebt het niet gewild. Nog daarin wel behagen gehad. Hoewel zij naar de wet der offeranden gebracht worden. Doch, daar komt hij weer. Doch, daarna heeft hij, Messias, gezegd. Zie, hier ben ik. We hebben het nog steeds over de personen van David. Met het doorkijken naar het zaad wat uit zijn nageslacht zou komen. Want dat is Messias, waar iedereen naar uitgekeken heeft. Die spreekt. Doch daarna heeft hij, dat is Messias gezegd, zie, hier ben ik. Messias, om uw wil te doen, hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. Hij wil zijn wil doen. Hij wil de wil van zijn vader doen. Al die acht slachtoffers en bloed en al die toestanden meer, dat wil God eigenlijk niet. Het was een noodoplossing. Een schaduw van iets wat komen moest. Maar de waarheid komt in Messiach. Even terug naar Psalm 40. Toen zeide ik, zie ik kom. In de boekenrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen. Mijn God, uw wet is in mijn binnenste. Dat zegt David. Maar het is een profetie naar Messiach, Yeshua. Om uw wil te doen. Mijn God. Yahweh is de God van Yeshua. Hij is ook onze God. En we zijn broeders en zusters van Yeshua. We hebben deel gekregen aan zijn lichaam. We hebben de dood mogen ondergaan in zijn dood. En we zijn met hem opgestaan tot een nieuw leven. We zijn voor God niet meer oud, maar we zijn nieuw. Realiseer je als je voor Gods aangezicht komt. Dan kom je als een zoon of als een dochter. En dan zegt hij tegen Gabriel: Hé, hey, welke zoon, welke dochter komt daar. Ja, dat is uh, die en die. Hij zegt: Even aandacht. En dan luistert vader. Dat moet je je beseffen. Je hoeft niet angstig en bibberig vorm te komen. Ja, als hij doorgaat met de zonde, dan heb je wat problemen. Maar als je in de gewone relatie met vader. is het vader: Ik wil even praten. Dit heeft me zeer gedaan. Of hier ben zo blij. want ik ben nou dit. Spreek met vader. Hij hoort. Ik heb lust om uw wil te doen. Mijn God, uw wet is in mijn binnenste. Die wordt rechtstreeks doorgetrokken naar de onderwijzing van Hebreeën. Hebreeën 10, vers 13. Voorts, hè, we gaan verder. Doch, en nou voorts. Afwachtende tot zijn messias' vijanden. gemaakt worden tot een voetbank voor zijn messias' voeten. He, mooi. Voorts, afwachtende totdat. Messias' vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Ga gebeuren. Als een vijanden zullen ze. Als een voetbank onder zijn voeten staan. Hij zal erop staan. Wij zijn het lichaam van Yeshua. Hè? Echt schitterend. Als je beseft dat we zonen en dochters van God zijn. Want hij zegt in vers 14: Want door één offerande heeft hij, dat is Yeshua, voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Dus door zijn offer aan het kruis heeft hij voor, wat staat er? Altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Dat ben u en ik. Want wij worden door het geloof in Yeshua één met hem en we worden geheiligd. Dat betekent afgezonderd. We worden op een ander doel gezet. Zonen en dochters van vader. Daarvoor zijn we afgezonderd. Zoals mijn vrouw, voor mij is afgezonderd. Mijn vrouw blijft elke vent vanaf. Wij zijn afgezonderd voor onze God. Daar moet elke boze van af blijven. Echt waar? Door één offerander heeft Yeshua voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis. Hé, hey, Heilige Geest, kent u hem? Wat was het ook weer, de derde persoon in de Godheid ofzo? Ja. Nee, hè? Ja, het is goed om erover na te denken. De Heilige Geest is geen persoon. De Heilige Geest is de Geest van de Vader. En alle profeten hebben uit de Geest van Vader gesproken. Daarom is alles wat Mozes schrijft in het Torah, komt uit de Geest van God. Dus als iemand levenswijze uitleeft en handelt overeenkomstig Torah, dat doet hij dan door de Geest van God. Oh, werkt dat zo? Ja, dus je moet maar luisteren wat God aan Mozes bekendgemaakt heeft, zijn verbond, en door die Geest van God. Ga je handelen, zeg je zo. Die leeft ook al door de Heilige Geest, want hij is trouw aan Torah. Nog een keertje. Ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis. Let op. Want zegt hij, nadat Hij, dat is Abba Yahweh, gezegd had, dit is het verbond, dit aanwijzend, dit is het verbond, zegt hij, waarmee ik, Abba Yahweh, mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Heere. Dit is het verbond waar ik mij aan verbinden zal, zegt vader. Moet je luisteren. Waarmee de ik mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Heere. Nou is het een probleem in het Nieuwe Testament. Daar kom je constant het woordje de Heere tegen. Als je nou niet weet wat er in de grondtaal staat kan je heel makkelijk fouten maken. Maar waar het in het Nieuwe Testament het woordje de Heer staat, staat curios, meester. Maar ze gebruiken dat woord zowel voor Abba Yahweh als voor Messias Yeshua. Dus je moet echt op je tellen passen over wie heeft hij het nou. Dus als je zo'n tekst terugziet naar de Torah of naar de profeten, dan weet je precies waar het over gaat. Waar hier het woordje Heer gebruikt wordt, staat gewoon curios of meester, maar dat betekent Yahweh. In het Nieuwe Testament. Het is leuk als je daarop gaat letten in de toekomst. He? Dit is het verbond. Waarmee ik mij aan hen verbinden zal na die dagen. Zegt Curios vader. Ik zal hem even uit Jeremia halen. Jeremia 32 vers 33 en 34. Maar dit is het verbond. Hé, hey, dat hebben we net gelezen. Zie je tot Paulus in Hebreeën citeert... Aan wat uh, al gezegd is door Jeremia. Als je het niet weet dan weet je het niet. Maar als je het snapt dan zeg je. Oh. Nou wat heeft nou Jeremia over gezegd. Nou zegt hij dit is het verbond. Kijk dat is wat hier staat in vers 16a. Hij heeft gezegd dit is het verbond. Dan heeft hij het over Jeremia 32. Dit is het verbond dat ik. Yahweh met het huis van Israël sluit na deze dagen. Luidt het woord van. Jawee, ik, Jawee, zal mijn wet in hun binnenste leggen. Zo, maar jongen, wie legt die wet van God nou in ons binnenste? Dat is een werk van God. En dat doet hij door zijn woord, dat is zijn geest, in je te openbaren. En ik mijn God. Nou, ga ik zo wat vieren. Ik heb altijd zondag gevierd. Ik ben niet goed bij mijn hoofd geweest. Want zo staat het er. Het is een openbaring. Dat is wat de geest van God doet. Hij openbaart. En zo ligt het met alles. Of je nou over kinderdopen, over welke situatie praat. Uit dat traditionele christendom. En ook binnen de Messiaanse gemeenschappen zit nog een heleboel ervan. Alleen wij zijn Sabbat en feesten gaan vieren. Maar inzicht te krijgen in de ene God heb je tijd voor nodig. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen, zegt Abi Jabe. En die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zal ook niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren. Van hé, hey, hé, hey, ken Yahweh. Want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen. Luidt het woord van Yahweh. Want ik zal, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dat de vader gezegd door de mond van zijn profeet Jeremia. In hoofdstuk 32. Dat moet je vasthouden. Je hebt de keuze mogen maken voor vader te gaan. Je hebt je oude leven afgelegd. Je bent helemaal nieuw geworden. Je staat als een zoon of een dochter voor vader. Hij legt het in je hart. Vertrouw daarop. Nou, volgende stukje. Hebreë 10 vers 16. Ik noem het maar B. Ik zal mijn wetten in hun hart leggen. En die ook in hun verstand schrijven. Hier kom je we weer met, met die wet. Het gaat over de wet der offerander, wat een schaduw is. Dus zelfs die wetten van die offeranders, die te maken hebben met onze beleidenis van zonde en schuld, dat is een zaak die ook in ons hart gelegd wordt. Op grond daarvan roep je tot God, mijn God, mijn God, ik heb een probleem. Ik ben van de weg afgeraakt. Ik heb pijn, ik heb spijt, dit wil ik niet. Dan zou vader eigenlijk zeggen, oh, u zal niet meer te zeggen, oh, ik heb het al gezien. Dan blij dat je tot één keer komt. Maar God zelf legt het in je hart. Zelfs om je te openbaren... je bent wel echt van de weg afgegaan, lieverd. He? En dan krijg je spijt en jou. Ik zal mijn wetten... de wet van de offeranden. we gaan geen schaapjes meer offeren. Nee, dat was het eerste. We zitten nu met het tweede. Hij heeft er iets anders voor in de plaats gesteld. Ik zal mijn wetten van offeranden in hun hart leggen... ik zal ze in hun verstand schrijven en hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken, dus als we het voor vader gebracht hebben wat zegt hij dan ik zal ze niet meer gedenken ik denk dan maar, hé hey, hij is ze kwijt hij gedenkt ze nooit meer nou dan vergeet ik het ook maar dat ik dat ooit gedaan heb, dat ga ik gewoon niet meer doen ook God heeft een gezegend geheugenverlies, wist je dat God heeft echt een gezegend geheugenverlies. als we onze zonden beleiden dan vergeet hij ze en zegt hij, ga door mijn zoon en mijn dochter. Hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Hij denkt er niet meer aan. Hij ziet in u zijn eigen zoon, Yeshua. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is luister goed, is er geen zondoffer meer nodig. En het wonderlijke is, wij hebben onze hoge priester in het hemelse heiligdom. Dat is de ware tabernakel die niet met handen is gebouwd. Daar waren de aardse maar schaduwen van. Het was een heel schaduwenspel op aarde om te ontdekken hoe het in de hemel zou zijn. De werkelijke troon van God. Daar waar uiteindelijk de hoge priester naartoe moest. En dat is Yeshua. Hij was niet eens uit het priesterschap, uit het priestervolk. Hij is door God aangewezen op dezelfde wijze als Melchizedek. Die is van God aangewezen priester te zijn. En zo is het ook met Yeshua. Hij is opgevaren naar de hemel om daar zijn plaats aan de rechterhand van God in te nemen. En hij is de volmaakte hoge priester. Hij heeft door dezelfde zonde is hij verdrukt geweest. Want het is niet zo dat hij onbrandbaar was. Dan zegt oh die kunt je zonde wel, maar hij doe dat helemaal niks. Nee, hij heeft als mens zoals u en ik zijn overwinningen moeten behalen. En hij wist het heel goed. Als de zonde voor zijn neus kwam en er kwam misleiding, dan was het direct, ah, dat had vader in de Torah gezet. En dat staat in de psalm en dat is dit. He? Moet je die stukken maar eens lezen als die verzocht wordt. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, lieve mensen, is er geen zondoffer meer nodig. Want we hebben een andere referentie. Daar wij dan broeders... Luister goed, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan, waar? In het heiligdom door het bloed van Yeshua. Langs deze nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Dus in de tempel hangt het voorhangsel, zodat je niet in het allerheiligste kon komen. Maar dat wordt voorgesteld als het vlees van Yeshua. Schitterend, hè? Zijn leven heeft hij zijn adem moeten uitblazen, begraven moeten worden, opstaan in nieuw leven. Vol van de heilige geest, opgevaren naar de hemel. En hij heeft alle macht van de vader ontvangen. Dus Yeshua hij heeft alle macht van de vader ontvangen door de geest van God volkomen te bezitten. Daarom kan hij ook spreken namens de vader, ja... Hij spreekt ook namens de vader. Hij zegt, want uit mezelf doe ik niks. Alles wat Yeshua zegt, zegt hij omdat hij het van de vader gehoord heeft. Hij heeft ons ingewijd door het voorhangsel en dat is zijn vrees. Denk erover na. En wij een grote priester over het huis gods hebben. Hij... Yeshua is onze grote priester over het huis van God. Want wie zijn het huis van God? Gij zijt het huis Gods. Wij, gekocht en betaald door het bloed van Messiach. Gij zijt het huis Gods, een koninklijk priesterschap. Dat zijn alle beloften voor het volk van God. Wij zijn als, als heidenen daarbij ingevoegd. Maar hij praat nog steeds over het verbodsvolk van Abraham, Isaac en Jacob. Daar gaat het om: het is een zaak van Israël. Wij zijn aan Israël toegevoegd en wij krijgen nu inzage in dat gigantische grote verbond. Je hebt je leven is te kort om het te snappen. En wij, een grote hoge priester in het huis Gods hebben, laten wij broeder en zuster, toetreden ja met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof en met een hart dat door besprenging gezuiverd is en dan komt hij weer van besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water he? mooi woord hè, dat besef van kwaad dus door de besprenging zijn we gezuiverd van besef van kwaad we zijn zo gericht op het goede om naar Tora te leven mijn God wat is het heerlijk om in dat koninkrijk van u te leven al leef ik in Rotterdam of in Amsterdam al moet ik tussen de homo's lopen in Amsterdam ja, ik ben er geen deel van het is een pijn op. ik ben gezuiverd van het besef van kwaad hier maar als ik door mijn ogen naar buiten kijk dan zie ik echt dat kwaad maar ik heb er geen deel aan. Ben je gek? We hebben geen deel aan het kwaad van deze wereld. Laten we de beleidenis, lieve mensen, van hetgeen wij hopen... Dat wordt dan dadelijk Hebraïe 11. Hè? Laten wij de beleidenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Wie heeft het beloofd? Abba de belofte komt niet van Yeshua, de beloftes komen van vader vanuit zijn verbond met Israël. Abraham, Isaac, Jacob, Israël. En daaruit voortkomende Yeshua in het geslacht van Juda. Laten wij, broeder en zuster, op elkaar acht geven. Om elkaar aan te vuren, he, vuur, tot liefde en goede werken. Zo, dat mannetje en dat vrouwtje is vurig, he? In navolging van de Heer. Dat is fijn om mensen te zien die vurig zijn geworden. Dat is heerlijk om te zien. Dat is een verlangen waardoor de geest van God in je hart gebracht wordt. Daarom kun je ook zien dat mensen de geest van God hebben of niet. En als ze het nog niet helemaal hebben, dan ga je ze helpen door uh, het woord te verklaren. Dan kon Gods geest dat ook weer gebruiken. Laten we nou op elkaar acht geven. Ik zou haar zeggen: laten we nou elkaar een acht geven. Dat klinkt veel leuker van, nou ja, een viertje, jij ja, misschien maar een zes plusje. Een <lacht> wegeintje natuurlijk, hè. Laten we elkaar een acht geven. Dat, dat klinkt tof. Ja, inderdaad jongens, we willen als, uh, hè, wat is een acht ook weer? Ruim voldoende. Laten we elkaar ruim voldoende geven, want we zijn met elkaar onderweg om het doel te bereiken. Eén ding is ook belangrijk. We moeten onze eigen samenkomsten en bijeenkomsten niet verzuimen. Je kan het niet maken om op Sabbat niet aanwezig te zijn. Of je moet ziek, zwak misselijk zijn. Of een excuus. Dat ja, kan ook niet anders. Maar eigenlijk moet je zeggen, joh, we gaan op naar het huis van de Heer. Wij zijn het huis gods. Gebouwd in de geest. Ons denken is vernield. We moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Zoals sommigen dat gewoon zijn. Helaas. Maar elkander moeten we aansporen. En dat des te meer naarmate hij de dag ziet naderen. En ik denk dat hij nabij is. De dag nadert. kan niet anders. De afsluiting van de onderwijzing van vanmorgen wordt een beetje fel. Maar dat vindt u niet erg, hè? Ja, en denk erom, ik zeg het niet, hè? Alles wat ik doe, is alleen maar citeren. Hè? Lieve mensen, onthoud het goed. Wat is het woordje indien ook alweer? Een voorwaarde. De Bijbel staat vol met indien. Indien is een voorwaarde. En aan een voorwaarde moet je goed opletten tot je die voorwaarde kent. Om er ook in overeenstemming mee te wandelen. Want een voorwaarde indien wij nou opzettelijk zondigen. Gelukkig doen wij dat niet hier. Hè? Nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Is die duidelijk? Als wij dus opzettelijk zondigen, op welk offer moet je dan nog beroepen? Want de hele offerdienst, de wet der offeranden, heeft te maken met zonde in onwetendheid bedreven. Daarvoor werd er elke dag het morgen- en het avondoffer gedaan. Elke dag opnieuw. Voor het hele volk van Israël. Voor de zonde die ze in onwetendheid bedrijven. Dus als je het in onwetendheid doet, kom je ook niet naar de tempel om tegen de priester te zeggen: Ik heb zo gezondigd. Nee, want dan weet je goed waar het om gaat. Dan wordt er ook een offer voor je gedaan. Maar het dagelijks offer. S'morgens en s'avonds is vanwege de zonde die het volk in onwetendheid doen. Mooi is dat, want een God hebben we toch hè. Dus zelfs als we het niet snappen, heeft hij ons toch bedekt. Door de offers die gebracht worden in het huis van God. Indien wij opzettelijk zondigen, nadat we tot de kentenis van de waarheid gekomen zijn. Blijft er geen offer voor de zonde meer over. Waar moet je je dan nog op beroepen? Dan kun je maar alleen heel diep gaan... En God goed laten begrijpen dat je pijn en leed en ellende hebt. Vader, vergeef me, dit had ik niet mogen doen. Oh, je weet het dus wel. Ja, vader, erg waar. En dan is hij nog genadig. Maar eigenlijk staat er, er blijft geen offer meer over. Alleen nog maar genade. Er blijft geen offer meer over voor de zonde maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur... dat de weerspannige zal verteren. Dat de weerspannige zal verteren. Oké, okay. iemand die weerspannig is, die blijft dus weerspannig. Je kan je van weerspannigheid bekeren. Maar iemand die weerspannig is, en het blijft en hij blijft doorgaan in zijn weerspannigheid dan staat hier heel duidelijk een oordeel en felheid van een vuur dat de weerspannige zal verteren je moet stoppen met je weerspannigheid nou weerspannigheid, kennen wij mensen die weerspannig zijn? Nee, hè? dat is natuurlijk een heel ander milieu, of niet? moet, moet eens luisteren wat, wat Samuel zegt over weerspannige, en eigenlijk moet je die niet meer vergeten die Samuel, dat is zo'n prachtige vent. Je moet eigenlijk vanmiddag de Bijbel pakken en Samuel gaan lezen. Het is een fantastische man. Hij zegt, voor haar, weerspannigheid is zonde der toverij. Oh, weet u wat toverij is? Toverij, dat is druk uitoefenen. Op een of andere emotionele wijze druk uitoefenen. dat die ander een beetje onder druk komt te staan. en precies gaat doen wat jij eigenlijk door je druk op hem uitoefent. Als, als je je vrouw door de, de bocht wil hebben. om een bepaalde manier, doe je een beetje Zacharijner. en ik heb het niet naar mijn zin. en zij denkt: Gut, hoe komt dat nou toch?. op een gegeven moment denkt ze: Oh, zou dat het wezen? Nou, laat ik dan maar een eitje voor hem bakken. op zijn brood, want dat zit hij graag. hè? dan wordt hij weer. Dat is een soort manipulatie. Toverij is gewoon manipulatie. Toverij is niet met zo'n stokje, met zo'n dingetje er aan het slaan... en dan zeggen, jij wordt nou een poes, bijvoorbeeld. Nou, dat is onzin. Maar toverij is manipulatie. Er wordt druk op je uitgeoefend... en dat doen mensen willens en wetens. Er is niks ellendiger dan toverij. En dat ook nog eens in de gemeente van God. Want mensen kunnen elkaar behoorlijk... door de bocht heen wringen tot je maar gaat doen... ja, dan is hij ook tevreden over me. Of zij. Hoe moet ik me dan wel niet voelen... om u allemaal tevreden te houden? Ho, ho he? Voorwaar zegt hij, weerspannigheid is de zonde van toverij. En ongezeggelijkheid, dat is dus weerspannigheid, is afgoderij. Dus weerspannigheid en ongezeggelijkheid. God die zegt, doe het nou zo. Ja, we kijken het. He, he. Ik ben een jood of zo. He, ik ga geen zon vieren. Of noem maar iets op. Dan ben je ongezeggelijk. Maar hij noemt weerspannigheid en ongezeggelijkheid afgoderij. En het is dienen van terafim. En terafim is zo'n dingetje wat achter de aard van je auto bengelt, weet je wel. Dat is een gluksvoorwerpje. Kent u een terafim bij de Joden? Het handje. In elk Joodse huis hebben ze dat. Als je in een Joodse winkel binnenkomt, dan uh, hangt hij er. Het is terafim. Omdat gij het woord van Yahweh verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn. Tegen wie hebt hij dat gezegd? Zal? Dat heeft hij tegen de koning Saal gezegd, Samuel. Want hij was weerspannig en hij was ongezeglijk. Hij had moeten doen wat God had gezegd. Om dat hele leger van de vijand plat te gooien. En niets over te laten. En hij neemt schapen en koeien mee. En dan zegt de profeet, wat hoor ik daar nou laten? Ja, zegt hij, dat is, ik heb het beste meegenomen. Maar hij had het niet moeten doen. God had gezegd, roei het uit. En dat deed hij niet. Dat noemt hij weer spannigheid En ongezeggelijkheid. Hij zegt, je bent een afgodendienaar. Je hebt je eigen wil gevoerd. Koning van Israël. Dat is dienen van Terefim. Omdat gij het woord van Yahweh verworpen hebt... heeft hij, Abbe Yahweh, u verworpen... zodat gij geen koning meer zult zijn. Nou, zet die zaak over naar uzelf... Als wij denken dat we wel weer kunnen zijn, ongezeggelijk... ...dan is dit zoals de profeet van God spreekt tegen de koning van Israël. Dus als we de weg weten en niet wandelen, zit je op een heel vervelend terrein. Nochtans, we zeggen het niet om je bang te maken. Hè? Je moet het alleen maar beamen. Ja, dat is inderdaad zo. En zit er nog lekker in je leven? Ja, nou is over. Dat is over. Dit gaan we niet meer doen. Nou, het wordt nog erger hoor. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld... ...wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Daarom kunnen de christenen Mozes niet meer verdragen. Mozes, hou je aan de wet? Denk je daardoor gered te worden? Nee, helemaal niet. Daar is de wet niet voor gegeven om gered te worden. De wet geeft alleen maar aan... En net als in Nederland, je moet rechts rijden, stoppen voor het rode licht... ...en de hand uitsteken als je rechtsaf gaat. Dat is nou helemaal een regel in Nederland... He, je wordt er helemaal niet door gered, maar het is wel veilig. Als iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood. Op getuigenis van twee of drie personen. Nou, word je in Nederland ge gepakt door een politiegent, dan telt hij al voor twee voor de rechter. Dus van de politie verlies je het altijd. Echt waar, ja, echt waar. Nou, lieve mensen, het laatste stukje. Hoeveel zwaarder straf meent gij, broeders en zusters, dat hij verdient. Die de Zoon van God met voeten heeft getreden. Zo. Wie de Zoon van God met voeten heeft getreden. Hoeveel zwaar straf meent gij zal hij verdienen. Door de Zoon van God met voeten te treden. En het bloed van het verbond. Want het bloed van stieren en bokken was maar het offerbloed. Het waren schaduwen. Het werkelijke bloed kwam uit het hart van Messia. Als je dat wil vertreden. En ook mensen snappen het gewoon niet. Het bloed van het verbond. Wat heb je Yeshua gezegd op de vooravond van, van 14e Nissan, Op de bovenkamer. De vierde beker. Dit is het verbond in mijn bloed. Dat was nieuw. Dat was nog nooit verkondigd. Het is heel specifiek van Yeshua. Het nieuwe verbond in zijn bloed. En daardoor zijn wij, broeder en zuster, geheiligd. Dus als je de zoon van God met voeten treedt en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onrein acht en de geest van de genade smaat, want dat doe je zo. Want wij weten wie gezegd heeft, mij, dat is Abba Yahweh, komt de wraak toe. Ik Abba Yahweh zal vergelden en nog een keer, Yahweh zal zijn volk oordelen. We zijn deel geworden van zijn volk. Hij oordeelt zijn volk. Wij zijn niet uit de wereld... want die komen in een heel ander oordeel. Wij zijn zijn volk. We horen bij de eerste die geoordeeld worden. Want het oordeel begint bij het... huis van God. Yahweh zal zijn volk oordelen. Als wij denken we zijn deel geworden van het volk van God... dan hoor je bij die groep die het eerste geoordeeld gaat worden. Prijs de Heer. Want die bij dit eerste oordeel komen ja, misschien ligt het nog wel moeilijker er is een tekst in de Bijbel die zegt wij zullen in het oordeel niet komen God die oordeelt wel maar in dat oordeel wat hij dan vraagt daar komen we dus niet want we zijn door het bloed van Yeshua gereinigd we hebben dus genade ontvangen echt waar nog een keer vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God dat zijn dus degenen die dus in rebellie wandelen ja? In je rebellie kun je alleen maar wandelen. als je de waarheid kent. Dan kun je rebelleren. Nou, het allerlaatste stukje. Ja. Herinnert u de dagen van weleer. toen gij na verlicht te zijn, broeders en zusters. zo menigmaal lijden doorworsteld hebt? Oh ja, ja. Het zij uzelf, een schouwspel. van smaad en verdrukking. Heb je dat al ervaren in je leven? Ooit tegen je, je christelijke familie gezegd: ik ga Sabbat vieren? Nou, dat zei de gazod manneke. Sabbat vieren, dat is toch voor de joden? Ja toch? Of denk je soms dat je je eigen redding kan bewerkstelligen? De Sabbat te vieren? Nou nee, dat helemaal niet, dat zeg ik ook niet. Je krijgt al die onzin te horen. Je gaat door een vuur heen van je eerste familie. En daarna van je neven en nichten. En daarna van de buren. En, en er zijn zelfs joden die zeggen. Je bent hartstikke gek dat je gelooft dat je Sjoen de Messias is. Je wordt door iedereen opzij gezet. Je wordt jezelf dus zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. Het zij deelnemende aan het lot van hen die in zulke toestand verkeerde. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden. Dus ook de broeders en zusters die we leren kennen, die komen in datzelfde ellende water terecht... ...waarin ze uitgespoegd worden door familie, vrienden en kennissen... ...omdat ze Torah getrouw willen gaan leven... We hebben meegeleden en de roof van uw bezit hebben we blijmoedig aanvaard. Want gij wist dat gij zelf een beter en een blijvend bezit hebt. Mooi of niet mooi? Dus we lijden wel, want hij heeft ons een, uh, niet een, uh, een simpele weg beloofd. Nee, onze weg gaat op en neer. Het is een lijden wat we doen. Uh, heeft Yeshua niet geleden? Wij zullen ook lijden. Maar we weten, we hebben een blijvend bezit. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. Die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig. Stel nou voor dat je tot geloof komt. Halleluja, presteer, ik ben een kind van God. Allemaal zonden weg. Ladadada, weet je wel. En dan zou je zo nog twintig jaar doorgaan totdat je sterft. of dertig, veertig, vijftig jaar. Het zou nu goed wezen. Je hebt namelijk verdrukking nodig. En zelfs God laat jouw verdrukking toe. En hij trekt ook een grens. Want hij zal je nooit verlaten. Gij hebt volharding nodig en dan komt hij om de wil Gods doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Je hebt het dus nodig in je leven om verdrukt te worden. En God die laat de verdrukken komen. Zelfs Yeshua werd verdrukt als jij nou de zoon van God bent, springt dan van die van die muur af ja je gaat toch niet naar de hè? Naar die zonde druk luisteren hij werd verzocht als je nou de zoon van God bent en je hebt zo'n honger zegt hij nog steentjes, zegt tegen die stenen wordt broodjes uh, pindakaas als hij het had gezegd had hij broodje kaas gehad, pindakaas want hij had autoriteit van zijn vader het had gebeurd maar daarmee had hij dus niet overwonnen wij moeten overwinnen. We komen dus in verdrukkingen terecht... waar ook in Yeshua terecht gekomen is... maar hij overwon. Want bij elke verzoeking... wat zei hij ook weer? Ho, ho. Er staat geschreven. En dan citeerde hij... uit de Torah, uit Mozes, uit de psalmen... en zo uh, overwon hij... de verzoekingen die kwamen. Hij is op gelijke wijze... verzocht geworden als ook wij. Alleen hij zondigde niet... Want nog een korte, korte tijd en hij die komt, zal er zijn en niet op zich laten wachten. Amen. En mijn rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wij zijn zijn rechtvaardigen. Wij zullen uit geloof leven. Dat wordt de volgende keer, hoofdstuk 11. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. En het is een bewijs van zaken die we niet zien. We lopen eigenlijk als blinden rond, maar we weten dat is de weg. Omdat God het gezegd heeft. He? Mijn rechtvaardige, dat bent u en ik, zal uit geloof leven. Maar. Ik heb hem dik gemaakt, he? Puntjes erboven. Maar. En altijd zegt ze, Ja, jij had hem met je gemaar. Nou, uh, Paulus is ook behoorlijk te maden. He? Maar als hij nalater wordt, u en ik, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Dat is een pijn als je dat voelt, hè? Als wij dus uh, nalater worden, dan heeft mijn ziel, zegt God, geen welbehagen in hem. Als wij, die de waarheid kennen, nalater worden, wie wil er nou van u nog nalater zijn? Toch helemaal niemand. Als je nou later wordt, dan heeft mijn ziel helemaal geen welbehaar. Je moet eens een keertje Ezekiel 18 lezen. Als het gaat over de vaders en de zonen. Als de vader rechtvaardig is en de zoon is goddeloos. Dan zal die zoon sterven vanwege zijn eigen goddeloosheid. Maar als die vader goddeloos is en zijn zoon die wandelt aan zijn rechtvaardigen. Dan zal die vader door zijn goddeloosheid sterven, maar die zoon die zal leven. God die oordeelt de mens op de persoon. Niet met de zonde van zijn vader, met zijn moeder of met zijn neef of nicht. Nee, hij neemt de persoon. Lieve mensen, prachtig is dat hè. Maar als die persoon nalatig wordt, want je kan een rechtvaardige vader hebben die op een gegeven moment zegt ik ga goddeloosheid bedrijven. Dan verandert de situatie in Ezekiel 18 direct naar de goddeloze. Dat is verschrikkelijk. Je moet het lezen, daar word je, je wijs van. Als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel, zegt God, geen welbehagen. Nou, we zullen met elkaar eens een, een paar dingen hardop zeggen. Hebreeën 10 vers 39 staat. Wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt. Maar met geloof dat de ziel behoudt. Vind je dat geen goeie? Gaan we het vijf keer doen? He, je mag wel even zitten, geen probleem? Ja? Wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, maar met geloof dat de ziel behoudt. Amen. Wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, maar met geloof dat de ziel behoudt. Nog een keer. Wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, maar met geloof dat de ziel behoudt. Nou, gaat het herhalen? Dat staat in de Bijbel, hè? Hebreeën 10, vers 39. Zullen we maar amen zeggen erop, of niet? Amen. amen? amen. Prijs de heer, broeder en zuster. Ik wens je nog een hele fijne sabbat toe. We kijken volgende week weer naar u uit. Het is een zegen om voor het aangezicht van de heer te komen op zijn heilige feesten. Hè?